Het weer dan. Het sneeuwgebied breidt zich vannacht en in de ochtend langzaam over het land uit. Het vrieslicht en op veel plaatsen kan het glad worden. Overdag bewolkt met af en toe sneeuw. In het noorden en westen natte sneeuw en motregen. En het wordt 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting.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 Zij strijdt voor uh, internetvrijheid, maar zit daarnaast ook... in de Commissie voor Buitenlandse Zaken en voor Cultuur. Zij doet dat voor D66, maar in Europa is dat dan de liberale fractie. Ik heb het over Marietje Schaken. 34 jaar en enorm aan de weg aan het timmeren. Ze zit hier op uh, Kamer 108. Ik klopte al op de deur. Hallo? Ah! Oh, hey. Hi, kind, goedenavond. Ja. goedenavond. Ik was al bang dat je er niet zou zijn. Nee, nou ja. ik ben er. Ja, gelukkig. gelukkig ja, gelukkig. Um, ja, ik uh, deed net mijn inleiding. Ik vertelde een beetje wat je deed. En dat je uh, Europarlementariër was. Ja. Hoeveel mensen, hoeveel luisteraars zijn er nu al uh, uh, uitgeschakeld, denk je? Nou, ik denk dat ze niet zo snel van de wijs gebracht zijn, toch? Ik hoop het niet. Nee. Maar is het, een, uh, is het moeilijk in deze tijden om uh, uh, uh, uh, mensen toch voor Europa en voor het Europees parlement ja, uh, erbij te houden... Nou, ik denk dat er over het algemeen meer dan ooit over uh, de EU en de toekomst wordt gesproken. En dat vind ik goed. Dus ook als er uh, kritische vragen zijn, dan denk ik dat het juist goed is dat we die een keer goed bespreken. En uh, ik krijg zelf, uh, of als ik mensen tegenkom, of uh, via Twitter of, uh, of e-mail, heel veel vragen. En ik uh, ja, probeer die zo goed mogelijk te beantwoorden. Omdat er ook wel eens wat mythes te ronden doen of uh, uh, onduidelijkheden bestaan. Wat noemen ze mythe, waarvan je denkt bij ja, dit slaat echt nergens op? Um, nou, wat je heel veel ziet is dat nationale politici uh, de schuld makkelijk aan Europa geven. En dat kan over van alles gaan. Afgelopen week bijvoorbeeld uh, werd er nog gesuggereerd in nieuwsuur dat er vanuit de Europese Commissie verplicht uh, privatisering van drinkwater bijvoorbeeld uh, uh, zou komen. En ja, dat, dat, dat klopt niet. Dus uh, dan kun je op zich ook wel snel reageren als mensen de vragen tenminste stellen. Dus ik ben eigenlijk heel dus blij met meer discussie. Nieuwsuren die uh, dat liegt. Um, liegt? op een bepaalde manier in beeld brengt... waarbij ik denk dat er ook een andere kant van het verhaal bleek. Maar ja, Nieuwsuur is het instituut hè, in, in Nederland. Dat is dan toch uh, ja, de grote journalistiek in Nederland. Twee, elke, elke uh, dag een uur. Ja. En als die al niet goed geïnformeerd zijn... hoe moeten burger dan goed geïnformeerd zijn over Europa? Nou, Het zou heel erg helpen als media wat vaker langskwamen in Brussel. Ook wat meer journalisten uh, de weg naar Brussel zouden vinden... om zelf eens met eigen ogen te kijken hoe dingen gaan. Ik denk dat het heel goed is voor een kritisch debat. Voor controle op de macht die wel in Brussel... Ligt. En dat het ook mensen informeert. Ja. Heb jij Nieuws U gebeld van hey, jullie zitten ernaast? Nee, nee ik, heb ze, uh, ik heb ze niet gebeld. Maar uh, ik weet dat er mensen zijn die dat wel hebben gedaan. En wordt er dan, uh, zegt Nieuws U dan... Sorry, we hebben een foutje gemaakt. En uh, doen ze een rectificatie de dag erna? Dat weet ik niet of ze dat nu hebben gedaan. Want het is ook niet een thema waar ik me dagelijks mee bezighoud. Dus ik heb het niet op de voet gevolgd. Maar omdat er zoveel vragen naar mij toekwamen via uh, Twitter... ben ik wel uh, extra gaan kijken... Uh, maar ik weet niet hoe ze dat uiteindelijk hebben opgepakt. Maar goed, het zal toch niet de eerste keer zijn... dat er een keer hè, iets niet honderd uh, uh, procent helder in beeld is gebracht. Maar uh, zet jij het even recht dan over het drinkwater... dat wij allemaal uh, uh, gerust kunnen slapen na dit uur? Nou, in dit geval was dus uh, uh, de angst... dat drinkwater verplicht geprivatiseerd zou moeten worden in Nederland. Dat is niet zo. Dat is aan landen of lokale overheden zelf. Dus de EU legt dat niet op als dwang. Dat is de wereld uit. Ja. Gelukkig zeg, hebben we een nieuwsuur ook weer gered. Uh, dan, uh, maar, maar baart het je zorgen dat mensen uh, uh, misschien denken van... oh, een europarlementariër, ik ga alvast slapen of ik ga een boek lezen? Nee, ik zie het als een uitdaging dat ik het verhaal waar ik in geloof... namelijk dat we een sterk Europa in de wereld nodig hebben... in de tijden waarin we leven, dat ik dat... Uh, overtuigender en aan meer mensen uh, ja, zou willen vertellen. Dus nee, dat baart me geen zorgen, het is eerder motivatie. Maar wat is er gebeurd dat uh, Europa eigenlijk uh, veel meer een slechtere smaak heeft gekregen dan de goede smaak die ze uh, 15, misschien 20 jaar geleden hadden? Ik kan me nog herinneren, in 1992, dat, uh, in Maastricht, dat was één uh, groot feest bijna. En dat, nog, ja, dat is nu 20 jaar geleden. Waar is het misgegaan? Nou, ik denk dat het heel logisch is dat mensen in een tijd van economische crisis zich gewoon zorgen maken. Ik denk ook dat er veranderingen in de wereld zijn die uh, overweldigend zijn. Waar mensen uh, zich afvragen ja, hoe handhaven wij ons met opkomende economieën als uh, China, India, uh, als machtspelers die uh, steeds meer hun stem laten horen. Uh, er zijn uh, hogere werkloosheidscijfers. Uh, er zijn grote vraagstukken zoals het milieu en duurzaamheid... waar we antwoorden op moeten geven. Er is onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten... Uh, waarvan je niet hoopt dat het langer doorgaat en al helemaal niet dat het overslaat. Dus er zijn heel veel hele grote bewegingen uh, in de wereld... waar we uh, ja, uh, mee te maken hebben, die allemaal erg ingewikkeld zijn. En ik kan me voorstellen dat mensen zich daar zorgen over maken en denken... Um, ja, we willen daarin uh, steun vinden, oplossingen vinden. En dat die niet altijd makkelijk vanuit de politiek te geven zijn. Uh, en uh, ja, dat, dat dat leidt tot, uh, tot zorgen en ook wel eens sceptisch over de snelheid bijvoorbeeld waarmee oplossingen worden geboden. Of de duidelijkheid waarmee politici spreken. Of de geloofwaardigheid waarmee. Dan begrijp ik wel dat mensen denken, ja, uh, dit is het antwoord niet voor mij. Maar goed, dit zou ook nog over Den Haag kunnen gaan. Mensen kunnen ook over deze thema's denken bij zichzelf. Ja, In Den Haag lossen ze Noord-Afrika niet op of de problemen in Syrië. Maar het is juist dat mensen zo ver weg staan van Europa... en uh, ja, zich daar helemaal niet uh, uh, mee kunnen identificeren. Nee, voor een deel is het inderdaad gewoon afstand. Voor een deel is het ook dat het een ab soms abstractere uh, thema's lijken... en dat er ook een democratisch gat zit in uh, hoe de Europese Unie nu is opgebouwd. Dus dat mensen het idee hebben dat ze minder makkelijk uh, hun stem kunnen laten horen. En dat vinden wij, uh, vind ik, uh, als D66er ook heel belangrijk. Dat we dat duidelijker uh, in het Europese uh, systeem inbouwen. Dat mensen wel die controle kunnen uitoefenen. Dat het Europees parlement een stevigere stem krijgt... om de macht van regeringsleiders te controleren. En uh, ja, dat zijn allemaal veranderingen die hopelijk uiteindelijk... ook zullen zorgen voor uh, herkenbaarheid en vertegenwoordiging van mensen. Dus het democratische tekort van de Europese Unie leidt ook tot... Het gevoel van afstand. Ja, terwijl dus ook heel veel mensen zullen zeggen. Oh, dat willen we juist helemaal niet. We willen helemaal niet dat het Europees parlement uh, nationale regeringen gaat uh, controleren. We willen het lekker zelf uitzoeken. Ja, nou, dat mogen ze van mij ook vinden. <lacht> Natuurlijk. Ik bedoel, uh, het is logisch dat, dat er verschillende meningen over bestaan. Ik denk alleen dat het ook belangrijk is om na te denken als je niet op Europees niveau een aantal afspraken gezamenlijk wil maken, daar duidelijke politieke structuren nazet. hoe het er dan wel uitziet. Dus wat is het alternatief voor een Europa als wereldspeler? Hoe kan een heel klein land als Nederland... wat voor zijn economie, voor zijn banen, voor zijn welvaart... enorm afhankelijk is van andere landen... het met minder samenwerking en met meer barrières wel redden? En dat is wel de consequentie van uh, uh, nationalistische... en uh, protectionistische trekjes die je wel eens hoort. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we uh, een stevig debat hebben over Europa... waarin iedereen uh, natuurlijk kritisch, positief, uh, et cetera, uh, zijn mening kan laten horen. Maar dat we ook goed kijken naar wat zijn de gevolgen... niet alleen voor vandaag, maar ook voor de volgende generatie. En dat zal altijd een beetje onduidelijk blijven... maar je kan best een aantal uh, berekeningen en scenario's maken. En voor mij is de conclusie dan dat we uh, naar een, uh, een betere integratie... In Europa moeten, waarbij Europa zeker democratischer wordt, effectiever wordt, allerlei verspilling en bureaucratische romslomp die er nu is uh, vermindert, maar dat we wel samenwerken in een wereld waarin hele grote wereldmachten anders de dienst uitmaken en waarin ik vind dat wij moeten mee kunnen doen en concurrerend moeten blijven. Ik denk dat heel veel mensen zeker wel uh, het eens zijn... met het eerste deel van je verhaal. Dat uh, uh, Nederland het moet hebben van uh, de wereldhandel... en dat wij maar een klein landje zijn... en dat wij in Europa juist uh, het verschil kunnen maken. Ja. Maar ja, het is gewoon het tweede deel. Die rompslomp, de verspilling van Europa... daar uh, worden mensen helemaal gek van, denk ik. Ja, maar goed, dat vindt D66 ook. Het is een dat is ook een mythe, nu we het uh, uh, toch even over mythes hadden... dat wij... Uh, Alleen maar meer Europa willen en altijd maar meer Europa. We hebben... Was het ook weer een mieten? Nee, nee. nee. Oh. Uh, maar je hoort het vaak dat de, dat de discussie verzandt in meer of minder Europa. Terwijl het moet gaan om een beter, effectiever uh, en democratischer Europa. Want uh, we hebben kort geleden een hele discussie gehad over de begroting. Uh, Mark Rutte kwam trots uh, terug van de onderhandelingen en zei: Ik heb een korting van 1 miljard uh, gekregen op de afdracht van Nederland. Uh, maar wat je daar ook zag, is dat de discussie alleen maar ging over meer of minder begroting. Maar helemaal niet naar waar geven we het geld eigenlijk aan uit. En als je kijkt naar waar het geld aan wordt uitgegeven... dan gaat een heel groot deel van de begroting bijvoorbeeld nog steeds naar landbouwsubsidies. En is er nu juist gekort op investeringen in innovatie en de kenniseconomie. Nou, ik vind dat eerder een begroting die past bij het verleden dan bij de toekomst. Maar met alleen discussies over de hoogte van de begroting... kom je niet tot de inhoud en de kwaliteit van dit soort bestedingen. Uh, dus ik denk dus dat dat. maakt Mark Rutte een grote fout. Ik denk dat het niet verstandig is. Het was ook opmerkelijk dat uh, Nelly Kroes, ook van de VVD-eurocommissaris, zei... dat het een, uh, een hele teleurstellende uh, uitkomst van de onderhandelingen was. Dus um, ik denk dat we de discussie nog kritischer en nog diepgaander moeten voeren... en ook moeten kijken naar wat we voor de toekomst nodig hebben. En dan zul je uh, ja, moeten constateren dat het niet alleen maar gaat om meer of minder Europa... maar een beter, bestendiger Europa. Maar goed, waarom, uh, krijg, waarom krijgen jullie dat niet over het voetlicht? Want het gaat inderdaad alleen maar over wat kost Europa en hoeveel kortingen we krijgen. Ja, Niet over het voetlicht krijgen, dat hangt er erg vanaf met wie je... Uh, als je kijkt naar het Nederlandse bedrijfsleven, waar veel banen maar worden nu, gecreëerd. Ik heb het nu over bijvoorbeeld uh, Mark Rutte, hè, dat is toch de premier van Nederland. Ja. Die praat dus over wat Europa kost mm -hmm. en die praat over uh, hoeveel korting we hebben gekregen. Ja. Maar als de premier van Nederland uh, uh, niet eens uh, uh, kan of durft uit te leggen wat de betekenis uh, van Europa is voor Nederland, dan hebben we al een groot probleem. Ik zou het ook mooi vinden als hij met wat meer uh, durf zou uitleggen... wat Europa ons oplevert en dat het ook niet alleen maar om geld gaat. Um, maar uh, ja, dat is nu wat hij denkt dat politiek uh, hè, het meeste oplevert. Dus dat is de keuze die hij maakt. En um, ik denk dat dat meer op de korte termijn is gericht... en op het nationale belang in plaats van uh, wat we met z'n allen nodig hebben. En hoe je ook naar de inhoud van een begroting kan kijken... en niet alleen maar naar de hoogte daarvan. Dus Mark Rutte is teveel een nationalist... Hij is uh, heel erg op zijn eigen politieke toekomst gericht, denk ik. En veel te weinig op het langere termijn perspectief en het grensoverschrijdende perspectief. Maar goed, daar zijn wij vanuit het Europees parlement wel mee bezig. En uh, gelukkig kom ik ook nog een heleboel mensen tegen. Op, uh, op scholen, op universiteiten, uh, bij ondernemersverenigingen, bezoekersgroepen die, die naar Brussel komen. Uh, mensen die ik uh, waar dan ook spreek, waar we, uh, waar we in Nederland uh, mensen tegenkomen. Die ook heel blij zijn dat we juist wel als D66 een duidelijk verhaal over Europa hebben, wat er beter moet. Maar D66 zit weer in de liberale fractie in Europa. Ja. Dus uh, de liberale fractie moet eigenlijk ook weer gesteund worden door Mark Rutte... want dat is in principe toch een liberaal hier in Nederland. Het maakt het ook niet allemaal makkelijker. Nee, klopt. Het is af en toe best uh, ingewikkeld. Maar uh, als je kijkt naar die liberale fractie in het Europese parlement... met uh, fractievoorzitter Guy Verhofstadt... dan zie je dat D66 daar comfortabel uh, uh, in zit. Wij kunnen ons werk goed doen. Het is een pro-Europese fractie. En uh, ja, uh, misschien is het de goede vraag voor een VVD'er... om eens te kijken hoe zij, uh, hoe zij zich daar uh, voelen. Nou, dat was mijn vraag. Waar, bij welke fractie zou Mark Rutte dan eigenlijk horen in het Europese parlement... Dat moet je aan hen vragen. Ik bedoel, ze zitten nu in de liberale in fractie. Uh, ik denk dat ze, uh, dat ze, als ze niet doorgaan op de nationalistische uh, uh, lijn... en als ze blijven willen bouwen aan een Europa... wat ook voor het bedrijfsleven, heel belangrijk voor, voor de VVD ook, uh, in Nederland heel goed is. Als ze willen doorbouwen aan een goed, democratisch, effectief, concurrerend Europa in de wereld... dat ze dan toch bij die liberale fractie zullen uitkomen, ja. Um... Dat hoop ik overigens ook. Want uh, als de VVD uh, uh, he, conservatiever zou worden of uh, ja, minder uh, pro-Europees... dan zou dat, uh, uh, ja, zou dat denk ik heel jammer zijn voor Nederland en, uh, en voor de liberale fractie als geheel. En voor Europa? Ja, dat heeft dan natuurlijk weer gevolg voor, voor de hele Europese... Unie, het denken daarover. En uh, dan zouden de critici sterker maar ik heb hier wel, worden. Maar ik, ik, ik zit hier uh, tegenover een echte Europeaan, Ja. Tuurlijk. Nee, nee, nee maar zeker. Maar ik weet uh, ook, ook dat je nee. hier in Amsterdam woont. Maar jij, bent gewoon, jij voelt je Europeaan. Je je nee, ik voel, me, ik voel me wel een Amsterdammer. Ja? Ja, en ik voel me ook een Europeaan. En ik denk dat het, dat het een het ander ook niet uitsluit. En dat je soms pas merkt bijvoorbeeld hoe Europees je eigenlijk bent als je buiten Europa komt. En voor mij is dat iets wat heel vaak gebeurt. Ik moet voor mijn werk vaak uh, naar landen als Turkije, Egypte, Tunesië, de Verenigde Staten uh, reizen. En uh, ja, ook als je veel te maken hebt met de problemen... Uh, in de wereld, dan zie je echt dat de kwaliteit van leven hier onwaarschijnlijk goed is. Dat onze vrijheden hier heel goed beschermd zijn. En dat het heel veel waard is, wat mij betreft... Uh, om in zoveel vrijheid uh, en met zoveel kansen op te groeien. En uh, nou, daar moeten we aan blijven werken. Uh, de belemmeringen die er zijn of de problemen die er zijn, moeten we oplossen. Maar het is ook echt wel wat waard. En er valt niet altijd alleen maar een prijskaartje aan te hangen. Dat wil ik toch ook nog wel een keer zeggen. Tuurlijk is de crisis heel ingrijpend voor ons allemaal. Een grote, grote uitdaging. In Nederland voelbaar, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de jeugdwerkloosheid... in landen als Spanje en Griekenland... waar meer dan de helft van de jongeren geen baan heeft. We kunnen het niet laten gebeuren dat er een generatie helemaal verloren gaat. En ondanks al die problemen hebben we het hier toch nog steeds vergeleken... bij bijna elke andere plek op aarde heel goed. En um, zie je dat nou, de opkomst van nieuwe wereldspelers, economieën die groeien... die ook hun plek op het wereldtoneel opeisen... die uh, jongeren, heel veel jonge mensen uh, opleiden, uh, daarin investeren... dat die uh, toch de concurrentie ook met ons aan willen. <lacht> en uh, dat we daar oog voor moeten hebben. En al met al uh, zie ik dat een sterk Europa in de wereld voor mensen in Europa... Euh, ja, de beste garantie voor euh, behoud van de kwaliteit van leven in de toekomst is. Dus in die zin ben ik, euh, ben ik een Europeaan. Euh, maar ook een kritische bedoel. Ik ben elke dag alleen maar bezig om dingen te proberen te verbeteren. En ik zit niet achterover en denk, goh, wat gaat het allemaal goed? Dus dat is, ja, is een werk, een proces waar je continu mee bezig moet zijn. Ja, maar ik snap het ook wel wat je zegt. En, en, en, en zeker uh, de jongerenwerkloosheid in Spanje en Griekenland en Portugal... Die is uh, ja, ongelooflijk hoog. Maar ja, hier in Nederland zijn de vrachtwagenchauffeurs gewoon bang voor hun baan. Omdat de Polen het overnemen. Uh, straks komen de Roemenen. Daar, daar zijn ze bang van. Ze, ze, ja, ze zien wel de problemen in, in, in, in zuidelijk Europa. Mm. Maar ze vinden dat Europa te weinig rekening houdt met de problemen die ze zelf hebben. Dus ja, dat, dat is, uh, ja hoe, hoe draai je dat om? Kijk, Nederland is een open economie. Uh, dus het... het... Sluiten van handelsbetrekkingen of het, of het nationalistischer optreden, uh, nationaler gericht zijn, biedt ook geen oplossing. Omdat wij juist heel erg afhankelijk zijn van de openheid van de import en de export. Dat is ook zo voor die, uh, voor die uh, transportbedrijven die, uh, die je aanhaalt. Um, en dat we er met z'n allen voor willen zorgen... en dat we daar ook heel hard aan bezig zijn... om de bestaande barrières in de interne Europese markt nog weg te nemen... waardoor er meer economische groei kan zijn... waardoor er banen worden gecreëerd. Dat moet uiteindelijk uh, iedereen ten goede komen. Maar het kan ook zo zijn dat er ja, tijdelijk... doordat er uh, uit sommige landen mensen hier komen werken... of Nederlanders in, uh, in Polen of Roemenië bedrijven starten... dat er een verschuiving plaatsvindt... en dat dat soms vervelend is voor mensen, dat begrijp ik. Ja. Um... Je zei het net al, ik voel me echt uh, Europeaan. Hoe voelt dat eigenlijk om Europeaan te zijn? Wat voel je dan? Kijk, in mijn werk, je zit in het Europees Parlement. Nee, niet parlement. los van je werk. Hè. Gewoon als je als mens, jij als mens voelt je uh, Europeaan. Hoe voelt dat? Wat, wat is dat? Ja, wat ik net ook al zei. Ik denk dat het, dat, uh, het bewustzijn van hoe vrij we hier zijn... hoeveel kansen we hebben. Uh, wat een ontzettend uh, mooie plek uh, op aarde we hebben. Wonen, werken, uh, Nee, Maar als je in Amerika he? bent en ze vraagt waar kom je vandaan... dan zeg je, ik kom uit Europa. Of kom je, je, nee, dan zeg je, ik kom Nederland. uit Nederland. Ja, ja. Ik wil niet altijd zeggen dat de Amerikanen weten waar dat is. Soms zeggen ze ook, oh ja, Denemarken ben ik ook wel eens geweest. Maar ik zeg wel dat ik uit Nederland kom, ja, tuurlijk. Ja. Maar is het een speciaal gevoel, Europeaan zijn? Ja, uh, en dat wordt bij mij wel versterkt door het werk wat ik doe. Ik ben me natuurlijk heel erg bewust van wat we proberen te bereiken voor Europa. Uh, en omdat ik internationale betrekkingen in mijn portefeuille heb... en internationale handel, zie ik heel erg uh, wat het betekent... om in een onvrije uh, samenleving te leven. Wat het betekent als mensen niet zeker zijn... Uh, of de politie ze zal martelen, ja of nee. Dus de, de vrijheden die we hier echt volledig voor lief nemen... waar niemand meer bij stilstaat... worden opeens heel duidelijk en heel waardevol... als je in landen komt waar dat totaal niet voor zich spreekt. Waar mensen, journalisten niet kunnen zeggen en schrijven wat ze willen. Waar vrouwen onderdrukt worden. Waar door corruptie mensen nooit een eerlijke kans op, op een baan hebben... Uh, waar opleidingen uh, niet bestaan of niet voldoende uh, toegankelijk zijn. Waar geen uh, verschillende politieke partijen... Uh, uh, een uitdaging voor de regering kunnen, kunnen zijn. Dus waar eigenlijk geen keuzevrijheid is... waar mensen die uh, homo of uh, lesbisch zijn um, uh, vervolgd worden. Er zijn zoveel plekken waar je... Uh, als je daarmee bezig bent, dus ik bedoel, ik hoef niet in Egypte te zijn om te weten hoe grote problemen daar zijn, maar ik ben daar wel bijna dagelijks mee bezig. Als je kijkt naar hoe het op een heleboel plekken in de wereld gaat, dan ja, ben, je, ben ik me, want je vroeg het, hoe voelt het, uh, heel erg bewust van uh, de kwaliteit van leven die we hier kennen, de vrijheden die we hier kennen. En voor mij komt dat ook met de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dat A. zo blijft, uh, en B. op meer plekken in de wereld voor mensen kan gelden. Um, er was vandaag ook, of misschien al gisteren... een groot drama voor het Europese parlement. Uh, er is iemand uh, verongelukt. We weten niet of hij, uh, uh, wat hij precies heeft. Maar jij, mm -hmm. jij kent de vice, het is de vicevoorzitter van het Europese parlement, ja. toch? Ja. Uh, kan jij vertellen wie het is en hoe goed je hem kent? En uh, ja, wat het ja. drama is? Nou, Het is echt vreselijk nieuws, moet ik je eerlijk zeggen. Ik schrok me echt uh, nou, kapot. Omdat ik vandaag een smsje kreeg dat Alexander Alvaro... een uh, uh, lid van de FDP, een Duits een liberale collega van mij, 37 jaar oud... een heel ernstig ongeluk heeft gekregen. En het is nog onduidelijk wat hij daaraan over zal houden. Maar ja, dat, dat hakt er wel in, zoiets, ja. Dat is gewoon een fractiegenoot van jou dan, toch? Ja. ja. Ken je hem goed? Ja, ik ken hem heel goed, ja. ja. Weet je hoe het met hem is? Ik weet dat hij uh, in coma wordt uh, gehouden nu. En wat de schade uiteindelijk zal zijn, dat is nog niet bekend. Maar het moet voor zijn familie met name en ik weet ook voor mijn Duitse collega's echt vreselijk zijn. Dus ja, dat is wel echt heel naar. Ja, ja wat kunnen we doen voor hem? Nou, aan ik hem denk denken? niet zoveel op dat moment. Ja. <laughs> nee, ja, aan hem denken, dat helpt misschien. En misschien een platform voor hem draaien. Oh ja. En uh, uh, ja, jij hebt een mooie plaat meegenomen, maar zeg maar wat het is. En uh, vertel uh, vooral ook waarom je deze plaat hebt uitgekozen. Uh, ik uh, heb het nummer uh, Empire State of Mind, ook wel New York, uh, zo is het meer herkenbaar, van uh, Alicia Keys uitgekozen. Omdat ik het een, uh, een mooi en goed nummer vind. En omdat ik uh, altijd met heel veel plezier naar New York ga, omdat het... Uh, uh, een stad is van uh, eindeloze mogelijkheden en diversiteit. En uh, daarom dacht ik dat het leuk was om dit uh, te laten horen. Een zeer goede reden. We gaan luisteren. the place of we see Ik, uh, ik praat hier uh, met uh, Marietje Schaken en ja, ik heb nog vele vragen. Maar ik, ik zag jou tijdens de plaat al direct weer uh, uh, je telefoon checken. Even Twitter kijken, ja. Ja, Twitter kijken? Ja. Ja, want jij bent... Uh, uh, je, je bemoeit je enorm met uh, uh, de internetvrijheden hier in uh, Europa. Mm -hmm. Maar ik lees ook overal dat jij enorm uh, gehecht bent aan uh, Twitter, Facebook... Uh, alle online activiteiten die je maar kan nuttigen die uh, nou, het is juist een manier om... Uh, je zei net, het is soms lastig om te vertellen wat je doet hè, in Europa. Of mensen vinden het lastig te begrijpen wat er gebeurt in Brussel. Uh, maar ik merk juist dat ik hele levendige gesprekken kan hebben met mensen... via ja, Twitter met name. Ja. Dus dat is heel leuk. En het maakt het heel interactief, het maakt het heel direct. Dus mensen kunnen me een vraag stellen en ik kan meteen antwoorden als het, uh, als het lukt. Dus het is altijd leuk om, uh, om even maar te kijken. Maar de plaat begonnen, ik dook direct op je telefoon? <laughs> ja. Wat, wat, waarom? Nou, ik wilde even kijken hoe, uh, hoe mensen reageerden. Waar en... maakte hij je zorgen om dan? Nee, ik maak me niet zo zorgen erover. Hoor. Nou ja, je gaat direct kijken. Je kan ook denken van, weet je wat, ik, ik kijk wel als het uur is afgelopen. Nee, maar soms komen er bijvoorbeeld ook vragen. En dan kan je die nog beantwoorden. Dus dat is leuk, dan weten mensen dat je ze hoort. Mm -hmm. En dat lijkt me belangrijk als politicus. En uh, werden er nog interessante dingen nu gezegd op Twitter? Nou, een paar dingetjes. Zoals? Nou, een iemand zei uh, dat... Uh, uh, dat ik Europa door de strot probeer te duwen. Maar laat dat uh, duidelijk zijn dat dat niet zo is. Dus uh, dat. Uh, nou, jij houdt wel een vurig pleidooi over Europa. Ja, maar ik wil niets door iemands uh, strot duwen. Dat is niet democratisch en uh, dat zou ik nooit bepleiten. En zou je dat ook terug uh, twitteren dan uh, onmiddellijk? Uh, nou, bij deze is het had? uitgesproken. Ja, pff, ja. <laughs> ja. Hoe verslaafd ben je aan je telefoon? Ja, dat is wel een levenslijn met uh, de rest van de wereld. Bro, als je in de politiek werkt, dan wil je het nieuws graag volgen. Dan stromen er de hele dag e-mails binnen. Dan uh, lees je veel en dan ben je veel in contact met mensen. Dus dat is wel uh, uh, iets wat ik altijd bij me heb eigenlijk. Maar af en toe gaat hij ook gewoon uh, uh, uit en dan is het even rustig. Wanneer in... gaat hij uit dan? Nou, iedere mens heeft af en toe toch even rust nodig. Ja, dus, uh... ja maar ik bedoel, hij kan één keer in de week uitgaan... of ik kan één keer per dag uitgaan... Of... Uh, nou, als ik slaap, dan, staat hij, <laughs> dan staat hij helemaal uit. Nee. Um, nee, ik, kijk er wel, ja, bedoel, ik ben gewoon in principe bereikbaar. Dat is denk ik logisch. En uh, nee, je zit in het Europese parlement. Uh, ik heb een beetje je agenda gevolgd van wat je de afgelopen tijd gedaan hebt. Dus je hebt het ongelooflijk druk. Hoe belangrijk is dit voor jou ook om contact te houden met familie, vriendschappen, dat soort zaken? Ook, maar ik gebruik mijn, uh, uh, he, mijn, mijn telefoon voor werk vooral. En als ik vrienden wil zien, dan probeer ik ze gewoon echt, uh, echt te zien. Zoals vandaag heb ik uh, uh, met een vriendinnetje afgesproken om echt bij te praten. En dat werkt dan vind ik veel beter. En dan is de telefoon voor werk ook uit overigens. Dus dan kan je gewoon praten met Ja, ze. tuurlijk. Het is heel belangrijk om uh, contact te houden met, uh, met vrienden en familie, vind ik. Zeker als je door de week en ook veel in het weekend werkt, veel reist... Uh, ja, dit is meer een baan die, die uh, een levensinvulling is. Het is niet uh, 9 tot 5 of zo. Je bent er altijd mee bezig. Um, en was dat van de, vandaag dan ook een speciale dag voor jou? Hoe bedoel je? Ja, het was uh, volgens mij uh, open. Wacht, ik moet het goed, even goed vertellen. Oh, open Data Day. Ja, Open Data Day, ja. ja nou, het is niet dat <laughs> Ik heb er niet heel veel van meegekregen, maar ik weet dat het zo is. Dus open data is. Uh, um, het idee dat gegevens, informatie die door de overheid zijn verzameld, dat die weer terug worden gegeven aan mensen, gewoon beschikbaar worden gesteld. zodat mensen ermee kunnen doen wat ze zelfzinnig vinden. En daar was vandaag extra aandacht voor. Ik heb er niets van gemerkt. Nou, heb je wel op je Twitter gekeken? Nee, nee, nee <laughs> zeker niet op mijn Twitter gekeken. Nee, maar ik heb er gewoon niks van gemerkt. Ik denk dat niemand in Nederland, of heel weinig mensen in Nederland, uh, iets van open data deed gemerkt hebben. Nou, ik denk mensen die veel met open data bezig zijn wel. En, um, maar waarom moet het ook gevierd worden? Moet er, waarom moet er een dag voor zijn? Niet. Dat weet ik allemaal niet. Dat is niet, weet ik niet waarom. Wat heb jij aan Open Data Dag gedaan? Ik heb er vandaag niks aan gedaan, maar in het Europese parlement ben ik wel bezig met Open Data. Omdat ik denk dat het heel interessant is om te kijken wat mensen zelf uh, aan waarde zien in informatie die overheden met publiek geld verzamelen. Um, in Amerika wordt er al heel veel mee gedaan, in Nederland overigens ook. Dus wordt er bijvoorbeeld uh, een website gebouwd... waar mensen kunnen kijken welke scholen het dichtst bij hun huis in de buurt zijn. Ook hoe goed die scholen worden bevonden... of hoe kritisch die worden bekeken door de inspectie. Um, wat voor uh, uh, overtuiging die school heeft, hoeveel kinderen erop zitten... hoeveel meisjes en jongens, enzovoort, enzovoort... zodat mensen zelf goed kunnen kiezen naar welke school... ze hun kinderen zouden willen laten gaan. Uh, hetzelfde geldt voor uh, onderzoek, dat is nu een hele belangrijke vraag... President Obama heeft afgelopen week aangekondigd dat publiek gefinancierd geld, uh, of, pardon, onderzoek gefinancierd met publieke uh, middelen... dat dat ook weer openbaar gemaakt moet worden, omdat het eigenlijk gewoon uh, in publiek bezit zou moeten zijn. Dus open data is eigenlijk de gedachte dat je uh, zoveel mogelijk informatie terug moet geven aan mensen. Dus zelfs als jij Open Data Dag niet hebt gevierd, zou je er nog best eens wat, uh, wat aan kunnen hebben. Nou ja, Ik zal in ieder geval wel uh, gaan communiceren nu even. Want ik vergeet helemaal uh, jou iets te drinken aan te bieden. En dat is natuurlijk wel uh, eigenlijk niet goed voor mij. Um, maar uh, waarom is... Uh, het is jouw topic, uh, internet, uh, vrijheid op internet hier in Europa. Waarom is dat juist bij jou terechtgekomen? Was dat jouw keuze of ben je daar gewoon ingerold? Nee, ik, uh, ik heb altijd al heel veel belangstelling gehad voor de rol die technologie speelt... En als je de afgelopen jaren kijkt, dan zie je dat... Nou, ik ben, ik ben, ik oh. Ja, een goede avond. Hier is uh, kamer 108. Dit is uh, Patrick. Um, uh, Marietje, wat wil jij graag drinken? Ik wil wel een spa rood, alsjeblieft. Een spa rood. Heb je dat? Ja, uiteraard. En wil je ook een glaasje hele goede wijn? Witte wijn? Oh, dat lijkt me ook lekker. En ja, een dan een glaasje, is... Je hebt vast wel iets openstaan, uh, Elmar. Ik uh, heb iets heel mooi openstaan, inderdaad. En voor mij dan een fluitje, alsjeblieft. Tot zo. Tot zo, dank u wel. Dus je, je was er al in geïnteresseerd, maar je bent er ook in, ge, in, in verder gegaan. Vertel. Toen ik in het Europese parlement kwam, zag ik dat technologie eigenlijk nog niet helemaal was doorgedrongen tot, uh, tot beleidsdiscussies. Uh, en dat sommige politici ook misschien niet helemaal in de gaten hadden hoeveel impact technologie eigenlijk heeft op onze levens. Hè? Op de manier waarop we informatie uh, tot ons nemen. Op de manier waarop we uh, zaken doen. Um... Hoe we gevolgd kunnen worden. Ja, ook dat. Uh, en ik hou me dan vooral met het buitenlandbeleid bezig. En uh, toen ik gekozen werd in het Europese parlement in 2009... waren er ook verkiezingen in Iran. Uh, en uh, nou, het verschil kon ongeveer niet groter zijn. Hè? Vrije verkiezingen in, uh, in Nederland en uh, Eigenlijk nou ja, uh, totaal geen verkiezingen, maar toch een schijn van verkiezingen in Iran. Waarna een hele grote groep mensen de straat opgingen en zei waar is mijn stem gebleven. Die hele groene beweging waar we allemaal uh, ooggetuigen van konden worden. Onder andere omdat mensen met mobiele telefoons filmden, foto's maakten. En um, een van de beelden die wij zagen is me altijd bijgebleven. Dat is van een jonge vrouw. Ik gok ongeveer net zo oud als ik. Een meisje, dat heette Neda Aga Sultan. En die werd uh, voor het oog van de camera uh, van een mobiele telefoon neergeschoten... en stierf ter plekke door een kogel afgevuurd door de overheid. En um, aan de ene kant zag je dus in die periode dat mensen met elkaar konden praten... toegang kregen tot informatie, zich konden organiseren, demonstraties konden opzetten door... Uh, technologie. En aan de andere kant zie je dat overheden, zoals die in Iran, maar ook in Tunesië, Egypte, uh, China, Bahrein uh, enzovoort, Syrië, um, juist ook technologie gebruiken om mensen in de gaten te houden. He, ze kunnen uh, gps-signaal um, gebruiken om te zien of er tien mensen op de hoek van een straat staan en die mensen uit elkaar uh, drijven. Um, hele e-mail en uh, sms ...berichten worden, worden buitgemaakt. En als mensen in de gevangenis zitten, worden ze daarmee geconfronteerd... ...en wordt er gezegd, nou, met wie praat je eigenlijk... ...wie zit er nog meer in jouw oppositienetwerk? Dus de strijd om mensenrechten heeft zich eigenlijk steeds meer online verplaatst. Dus heeft steeds meer een technologische component. En ik vind dat we daar in beleid ook oog voor moeten hebben... ...en ervoor moeten zorgen dat we relevant beleid maken... ...in een hele snelle, veranderende wereld. Dus uh, het heeft echt heel duidelijk twee kanten. En we moeten ervoor zorgen dat we ons beleid... Uh, aanpassen zodat vrijheden worden versterkt en de rechten van mensen worden versterkt... en onderdrukking met behulp van technologie wordt beperkt. Maar hoe meer je zichtbaar bent op internet, hoe meer je ook zichtbaar bent voor uh, uh, zeg maar de dictator in een land. Uh, dat is zeker zo. En het is dus ook heel belangrijk dat mensenrechtenactivisten... maar ook studenten, journalisten, kritische uh, stemmen ten opzichte van een uh, regering, dat ze weten hoe ze zichzelf kunnen beschermen. Dat we zelfs misschien ze helpen met software of andere technologie... die hen kan helpen om zichzelf te beschermen. En ik vind het heel belangrijk dat we er in elk geval voor zorgen... dat er geen digitale wapens, dus hele agressieve uh, technologische systemen... worden verhandeld vanuit de EU naar dit soort uh, landen. En het erge is dat een heleboel technologie... waarmee bijvoorbeeld massa censuur mogelijk is... massasurveillance, dus waarmee honderden duizenden mensen... tegelijkertijd in de gaten kunnen worden gehouden. Of zelfs waarmee uh, ingebroken kan worden in mensen hun computers. Dat die gewoon in Europa gemaakt wordt, dat soort technologie. En wordt geëxporteerd naar uh, nou ja, uh, alle landen ter wereld. En het kan niet de bedoeling zijn dat dit zonder enige controle uh, doorgang vindt. Dus uh, je moet ook uh, in eigen huis kijken wat je kunt doen... om mensenrechten te verstevigen en ervoor te zorgen... dat de handel in digitale wapens wordt beperkt. Maar goed, uh, aan de ene kant zijn we dus blij met de technologie. Uh, zeker wat er gebeurd is in, uh, in Egypte, in Tunesië. Uh, de, de, zeg maar de, de, de Arabische lente was ook mede uh, veroorzaakt door de digitale revolutie. Uh, maar aan de andere kant is het dus ook een, een, een, ja, de grote angst voor de demonstranten. Het hangt er vanaf van welke kant je daar naar kijkt. Kijk, ik denk dat de, de opstanden in uh, Noord-Afrika en Midden-Oosten dat dat echt uh, de keus van mensen was. Ja. Het wordt wel eens uh, Twitter of Facebook-revolutie genoemd. Het heeft geholpen, denk ik, om uh, mensen ook hun eigen verhaal te laten vertellen. Wij zijn ooggetuig geworden van wat er daar op straat Precies. gebeurde door mobiele telefoons. Ze konden toegang tot informatie krijgen, zelfs als de overheid dat niet wilde. Ze konden zich organiseren. Maar um, er zit ook een keerzijde aan. Ja, dat, dat is zeker zo. En daar moeten we goed oog voor hebben om de juiste uh, ja, beslissingen te nemen... en om ons beleid ook aan te passen. Zonder dat we een enorme hype en angst hoeven te creëren. Maar we moeten met ogen, open ogen kijken naar wat er gebeurt, ja. De, maar dat lijkt me ontzettend moeilijk. Uh, nou, dat uh, <laughs> uh, met, uh, met genoeg voorbereidingswerk kom je in heel eind. Kijk, ik, ik uh, laat me graag informeren door experts over technologie. Dus ik ga ook naar hackersconferenties. Ik ontmoet mensen die heel veel weten van technologie. En ik zie het als mijn taak om te kijken... wat voor impact het heeft op de samenleving. Dus wat kunnen de gevolgen zijn van bepaalde innovaties, nieuwe ontwikkelingen? Uh, ja. Zowel positief als negatief, zodat we kunnen kijken of ons beleid nog voldoende is of dat het moet worden aangepast. Maar elke keer als er iets technologisch wordt ontwikkeld <kliek> uh, om iemand bijvoorbeeld te beschermen, zijn er altijd wel ergens anders mensen juist bezig met. Ah, we vinden het leuk om te proberen om dat juist te hacken. Ja, het, het is ook een soort strijd. Het is een beetje een kat en muis ja. zou je kunnen zeggen. Dus, dat uh, volgens mij nooit stopt. Nee, dat denk ik ook niet. Maar wat je wel kan doen is ervoor zorgen dat je de, uh, de mensen wiens uh, rechten en vrijheden bedreigd worden bloggers, journalisten, mensenrechtenactivisten in landen waar ze het heel erg moeilijk hebben waar ze met dood bedreigd worden, waar ze gevangen worden gezet uh, om te proberen hen te beschermen. En uh, staat er al iets van, ik hoor, er wordt geklopt uh, staat er iets van al in, uh, in, in de recht voor de mensen? Iets, staat er iets over uh, internet? Ja, zeker. Wat staat er dan? Nou, Goedenavond. Dat de... is de roomservice Elmar. Die, uh... Wat een luxe. Goedenavond. <totstukl> Goedenavond. Nah, je hebt het verdiend. Het is uh, zaterdagavond laat en je bent hier helemaal naartoe gekomen. Wat voor een goede witte wijn had je nu uitgekozen dan? Een uh, klassieke sauvignon uit Loire Sancerre. Dat klinkt heerlijk, dankjewel. Alsjeblieft. Uh, we hadden het over uh, de, de mensenrechten, of er iets in staat uh, over internet. Ja, dus aan de ene kant wordt er binnen de VN uh, heel erg duidelijk erkend dat digitale vrijheden en toegang tot internet instrumenteel zijn voor, laten we zeggen, traditionele mensen, al, mensenrechten. als vrijheid van meningsuiting, uh, persvrijheid, toegang tot informatie. Uh, en uh, uh, ook de vrijheid om je uh, te organiseren. Uh, dat kan ook op internet. Uh, een aantal lidstaten van de EU heeft uh, uh, toegang tot internet... ook als een, uh, uh, ja, een kernprioriteit of een recht erkend. En ik heb zelf afgelopen jaar gewerkt aan een hele strategie voor de EU... die digitale vrijheid in het buitenlandbeleid eigenlijk verankert en stroomlijnt. Dus ervoor zorgt dat allerlei buitenlandbeleid geüpdate wordt voor internetvrijheid. En ze waren, <coughs> en ze waren heel blij hè, met jouw visie. Nou, Het Europese parlement heeft het overgenomen. En het was ook heel, ja, heel uh, uh, goed om te zien... dat. Vanuit nee, maar niet alleen overgenomen. Ze waren ook echt blij mm. met dat er eindelijk iets op papier stond... en dat ze weten uh, wat de visie is. En dat heb jij ontwikkeld. Ja, ik heb dat samen met collega's gedaan... maar ik heb ook input gevraagd van mensen uit de hele wereld online. Dus ik heb een discussiestuk op het internet gezet... en gevraagd aan mensen of ze wilden zeggen wat ze uh, graag anders zouden willen zien... of het voldoende was, of ze nog aanvullingen hadden. En van ministers tot mensenrechtenactivisten hebben daar mensen op gereageerd. Dus dat is ook heel leuk, dat dan uit de hele wereld input komt. En ik geloof ook heel erg in die manier van beleid maken... dat je dat veel meer samen kan doen en op een open manier kan doen. En ik denk ook dat mensen zich daardoor meer zullen herkennen uh, in beleid. En ook in het Europees Parlement uh, heb ik met mijn collega's daar goed aan kunnen werken... zodat we uiteindelijk een meerderheid hebben gekregen. Dus dat is, uh, ja, dat is natuurlijk waar je naar streeft in een uh, parlement. Maar hoe groot was jouw vreugde toen het Europees Parlement uh, akkoord ging met jouw visie... waar je lang aan gewerkt had? Ja, dat zijn, zijn mooie momenten. Ik bedoel, heel grote vreugde um, weet ik niet. Maar het is, gewoon een, ja, het is toch wel een mijlpaal dat er voor het eerst digitale vrijheidsstrategie is voor de EU in het buitenlandbeleid. Gebaseerd op jouw uh, gedachtegoed. Ja, zeker. zeker daar werk je aan hè? in de politiek. Maar dat is toch te gek? Ja, dat is ook wel uh, is Heel ook wel Europa bijzonder. gaat uh, volgen wat jij bedacht hebt. Nou, wat nu belangrijk is, is dat de Europese Commissie en uh, de diplomatieke dienst het ook gaan uitvoeren. Dus we hebben nog wel een strijd te voeren zodat ze, dat zij het echt gaan doen. Um, dus we zijn er nog niet helemaal, maar de, de aanzet is er. En dat is uh, zeker een heel mooi begin, ja. Een heel mooi begin. Nou ja, dank je. <laughs> um... Misschien ben ik een beetje nuchter uh, in dit soort dingen. Ja? Ja, ik denk gewoon als je heel hard naar iets werkt... dat je denkt, ja, tuurlijk, er is een resultaat. En dat niet enorm met hele grote vreugde. Ik bedoel, het is gewoon een mooi een goed moment. Nou. Ja, maar als je, misschien als je te nuchter bent... dan uh, hou je het niet zo lang vol. Ik hou het nog wel even voor. Nee, maar ik kan me voorstellen... dat op succes, zeker als zoiets gebeurt, zoals wat afgelopen jaar gebeurd is. Ja. Dat is uniek. Ja, dat is uniek. En als je daar niet uh, ja, jezelf op de borst durft te slaan... dan denk je bij jezelf, ja, misschien app misschien de energie dan weg om de dingen te doen. Nee, helemaal niet. Misschien is het juist meer dat ik al met het volgende, de volgende uitdaging bezig ben. Dus ik word er soms wel aan herinnerd, ook als ik, uh, als ik nog mensen tegenkom... Hè, uh, uh, die ook bezig zijn met digitale vrijheden. Dan hoor ik het nog heel vaak. Maar mijn hoofd is ook alweer bij, uh, bij volgende dingen waar we hard aan moeten werken. Maar ben je in alles zo nuchter? Ik denk dat ik redelijk uh, ja, met beide benen op de grond sta, ja. Ja. En waar komt dat vandaan? Weet ik niet. Zo zit ik in elkaar Gewoon uh, uh, doelgericht en proberen het resultaat te bereiken. En dat is dan ook eigenlijk ja, wat je verwacht. Dus het... Daar ga je ook echt voor. Ja, en wat grappig is, als ik jou hoor praten... bijvoorbeeld uh, zeker uh, in, in die eerste twintig minuten... als het over uh, Europa gaat... Mm -hmm. en waar we met Europa naartoe moeten... nou ja, er wordt niet voor niks op Twitter gezegd... Ja, ze willen toch onze trot duwen. Je bent daar uh, gepassioneerd over. Dus zo nuchter ben je ook niet. En ook als het nu weer gaat over de internetvrijheden... Uh, en eigenlijk uh, uh, mensenrecht, uh, de dus ja. dus vrijheid op internet... dan ben je daar ook nou, fel over. En dan, dan, dan zou, ik me, zou ik jou toch niet betitelen als zijnde nuchter. Nou goed, laten we het gedreven noemen. <laughs> um, en uh, dat ben ik, ja, zowel voor Europa in de wereld. Uh, en dat betekent dus niet kritiekloos, zeg ik er nog maar even bij voor de, voor, uh, de kritische luisteraar. Um, en uh, zeker ook voor uh, digitale vrijheden, mensenrechten in de wereld. En dat heeft ook, heeft ook wel met elkaar te maken, moet ik nou, zeggen. Nou, maar goed, dan, uh, je zegt gedreven, dan wil ik dan wel weten waar die drive vandaan komt. Nou, ik, ik denk dat. Ik ervaar het zo dat geboren worden en opgroeien met ontzettend veel kansen en vrijheden ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Uh, momenteel werk ik aan het buitenlandbeleid. Internationale handel, digitale, digitale uh, agenda voor Europa. Er zijn ook heel veel mensen die groeien op dezelfde manier op. Ja. Uh, uh, met veel kansen en met veel vrijheden. Mm -hmm. En zijn niet zo gedreven als jou. Dus hoe komt het dat jij zo die gedrevenheid? Waar is dat vandaan gekomen? Uh, ik merk dat ik... Uh, als je kijkt naar mensen in andere landen die dus heel erg onderdrukt worden dan zie ik weinig verschil tussen hen en mijzelf. Ik bedoel, ja. We zijn op een hele andere plek opgegroeid, uh, in hele andere omstandigheden. Maar uiteindelijk zijn het gewoon mensen die hun leven willen leiden... die uh, veilig uh, willen gaan slapen s'avonds. Die uh, willen dat hun kinderen het goed hebben en die zichzelf willen kunnen zijn. En uh, ik vind het belangrijk en ik zie het als een verantwoordelijkheid... en het geeft me heel veel energie om het te doen, om ervoor te zorgen... om te proberen iets bij te dragen aan het vergroten van de vrijheid en van de... je vader of komt het van je moeder? Of was er een leraar op de middelbare school die je gestimuleerd heeft? Wat is er gebeurd? Wat heeft jou het licht doen zien? Nee, ik heb het wel denk ik altijd gewoon zelf uh, zo gevoeld. Iets idealistisch, iets um, uh, dat je dat dat je ook zorgen maakt. Ja, ik denk dat ik wel altijd me verantwoordelijk heb gevoeld. Ook voor anderen, niet alleen voor mezelf. Dus dat kan ik ook, ik bedoel vroeger, uh, ja, daar kan je wel veel voorbeelden van zien. Ook toen ik op school zat en de uh, keuzes die ik heb gemaakt. Um, ik moet even een goed voorbeeld, goed voorbeeld bedenken. Nou, ik weet bijvoorbeeld nog dat er op mijn lagere school ook een meisje zat wat blind was. Waar ik heel vaak uh, probeerde te kijken of zij ook mee kon doen. Terwijl dat voor sommige mensen best een drempel was. Omdat het ook wel confronterend is als iemand niet kan zien. Um, maar bijvoorbeeld mijn moeder die uh, uh, was arts voor ze met pensioen ging. Dus het idee dat je ook over anderen en hun... Uh, Situatie nadenkt, dat was voor ons eigenlijk heel vanzelfsprekend. En wat wilde je worden? Ik heb heel lang uh, binnenhuisarchitect willen worden. <laughs> en ook een tijdje archeoloog willen worden. Um, en daarna is het al heel snel in de internationale hoek... en uh, uh, die richting gegaan. Maar ik heb niet altijd een heel duidelijk beeld gehad van uh, arts of astronaut... wat kinderen wel eens hebben, wat ze willen worden. Maar wanneer dacht je bij jezelf ah oh nee, dat moet ik allemaal niet worden. Ik hoef geen binnenhuisarchitect te worden. Ik moet <laughs> de wereld veranderen. Ik moet de wereld verbeteren. Dat ik geen uh, technische studie ging doen... kwam eigenlijk op de middelbare school omdat ik geen wiskunde B uh, nam. Dus dat uh, werd daarmee uitgesloten. Maar terwijl ik studeerde... Ik heb, ik heb een jaar in Amerika gestudeerd na mijn middelbare school. En daar is vrijwilligerswerk doen een onderdeel van je opleiding. Dus ik heb daar veel vrijwilligerswerk gedaan en toen ik in Amsterdam ging studeren dacht ik: waarom zou ik dat hier eigenlijk niet doen? Uh, dus ik heb in Amsterdam lange tijd uh, in een crisisopvang voor vrouwen vrijwilligerswerk gedaan en um, ja, ik was daar dus voor gemotiveerd om behalve een bijbaan en een studie uh, en uh, uh, soms een cursus of wat dan ook uh, ook vrijwilligerswerk te doen uh, in de stad en dat ja, gaf mij ook heel veel. Ik leerde heel veel ervan... Om, uh, om een groep van vrouwen in een hele moeilijke situatie te begeleiden... naar opvang en, uh, en uh, een time-out, rust. En ik zat toen bij een studentenvereniging... waar dus over het algemeen mensen met uh, veel kansen, hoge opleidingen bij elkaar komen. Terwijl Amsterdam een stad is waar ook mensen het minder goed hebben. En uh, ik heb toen met een aantal andere studenten... Um, projecten in de stad gekoppeld aan die studenten. Waardoor dus mensen ja, met veel kansen, hoge opleidingen... ook eens op een andere plek in de stad dan in de kroeg kwamen. Om het maar even kort te zeggen. En uh, dat vond ik gewoon leuk. En dan zie je ook wat voor resultaat het oplevert. Want er gingen ook wel eens studenten naar die projecten toe. Bijvoorbeeld radio maken met, uh, met jongeren of voetballen of theater maken. Met het idee dat ze iets heel goeds kwamen doen. Maar na een tijdje merkte je dat ze net zoveel leerden van die, uh, van die kinderen... en die jongeren waar ze mee werkten dan wat ze konden brengen aan, uh, aan die jongeren. Dus dat geeft mij energie en nieuwe inzichten en uh, dat inspireert mij. Nou ja, dat is inderdaad een enorme gedrevenheid. En wanneer dacht je toen bij jezelf van, weet je wat, ik moet de politiek in... want daar kan ik echt dingen veranderen? Um, ik, had, ik had op het moment dat ik um, uh, me inschreef als kandidaat... voor het Europese parlement voor D66, had ik een eigen bedrijfje... En daar was ik heel blij mee, was ik ook heel hard aan het werken. En waarom het Europese parlement? Waarom bijvoorbeeld niet Den Haag, gewoon Tweede Kamer? Dat heeft ook met, met het moment waarop ik... Uh, ja, me, me, uh, waarop ik besloot om die verantwoordelijkheid uh, te nemen... om te kijken of dat zou lukken. Want toen ik mijn kandidaat stelde voor het Europees parlement... Uh, had ik helemaal geen verwachting dat ik ook gekozen zou worden. Ik was een... Uh, een outsider in de politiek. Ik had me nog nooit verkiesbaar gesteld voor iets. Ik had een eigen bedrijfje waar ik heel erg blij mee was en hard aan werkte. Uh, maar ik zag ook wel dat nou, Nederland um, in zekere zin veranderde. Meer in zichzelf gekeerd raakte. En ik wilde graag kijken wat ik kon bijdragen aan... Uh, ja, toch een inzet voor die Europese verkiezingen. Dus um, in een gesprek um, met... Een vriendin die al actief was bij D 66 zei, zei: goh, waarom stel je niet kandidaat? En ik dacht, ja, uh, nooit over nagedacht om dat nu te doen, want ik was gewoon heel erg geconcentreerd op mijn werk. Um, en uh, zij zei: dat, waarom doe je het niet? Je hebt niks te verliezen. Uh, je kijkt gewoon en je kan als kandidaat op de lijst. Als je op, weet je ergens uh, uh, een van de dertig mensen. Want er staan dan dertig mensen op een lijst. We hadden op dat moment één. Europarlementariër. Uh, dan kan je ook in zo'n campagne veel doen. Je kan naar ondernemersverenigingen, naar studentenverenigingen, universiteiten, scholen, praten over nou ja, waarom mensen uh, moeten stemmen, waarom het belangrijk is om mee te praten als je iets wil veranderen. En uh, toen dacht ik, ja, waarom ook eigenlijk niet? Het was ook de periode dat uh, in Amerika de campagne voor Obama echt uh, um, volop op gang aan het komen was, waarbij ook met behulp van technologie, voor het eerst mensen Social media, zich... media, ja, het was enorm. enorme... Maar... was een enorme ja. energie, hing er ja. daar in de lucht. En waar mensen ook het idee hadden dat ze eindelijk wel een keer vertegenwoordigd konden worden. En dat er iets nieuws ging gebeuren. En de sfeer in Nederland was tegelijkertijd eigenlijk juist nogal negatief. Dus ik dacht, kunnen we niet ook iets aanwakkeren van die betrokkenheid? Uh, kijken of we met technologie mensen kunnen uh, laten meedoen aan het gesprek over hun toekomst. Um, en de toekomst in Europa. En uh, zo heb ik me dus uh, uh, ingeschreven zonder al te veel verwachtingen. En kreeg ik, vind ik echt nog steeds uh, elke dag heel erg bijzonder. Kreeg ik de kans om uh, heel hoog op de lijst te staan. Uh, en het vertrouwen van de leden. Want wij hebben eerst een verkiezing binnen de partij. En dan gaat dus Nederland naar de stembus. Uh, dat ik uh, in eerste instantie op de derde plaats. En daarna door voor stemmen op de tweede plaats. Uh, werd gekozen in het Europese parlement. Ja, uh, uh, ja heel was bijzonder. Was je toen ook nog nuchter? Of was je toen al oh, te gek? Ik was heel erg blij. Ja. Uh, en tegelijkertijd voel je dan ook de verantwoordelijkheid toch wel meteen op je schouders. Ik ben ik me vanaf dag één ben me heel erg bewust geweest van het vertrouwen wat mensen me hebben gegeven. En dat voel ik ook nog steeds. Uh, en daar moet je serieus mee omgaan. En je, ja, het is, ook, het is ook ingewikkeld soms. Het is uh, heel hard werken. Um, en dat doe ik heel erg graag. Maar het is dus iets wat met heel veel uh, plezier, maar ook met verantwoordelijkheid komt. Ja. Je hebt toch wel een, een hoera-gevoel gehad? Oh, zeker. Ja, ja, ja. <laughs> Tuurlijk. Ja, dat is ongelooflijk. Ik wou net zeggen, dertig de mensen... Uh, je wist eigenlijk niet waar je aan begon. En dan ben je het. Dan zit je daar in het Europese parlement plotseling. Ja, dat was ook echt heel erg gek. Ja, zeker. Ja. Nou ja, en dat uh, is het nog steeds, hoor, elke dag. Ik bedoel, uh, uh, Er zijn, zijn heel vaak momenten dat ik denk... ja, wat, wat een bijzondere plek om... Uh, om volksvertegenwoordiger te zijn en wat, uh, wat want, is er veel te doen. Want denk jij dat jij meer in het Europese parlement kan bereiken... dan in het Nederlandse parlement, in de Tweede Kamer? Geen plaatsen. Kijk, ik ben hier volop bezig aan onderwerpen waar ik in geloof. Uh, ik ben nu bijvoorbeeld um, uh, bezig met het uh, uh, vrijhandelsakkoord... tussen de Verenigde Staten en de EU. Dat is een historisch akkoord wat uitonderhandeld gaat worden... wat voor Nederland ontzettend veel kansen biedt... als het gaat om economische groei, banen... Um, Digitale vrijheden noemden we al eventjes, mensenrechten, eh, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, een veranderende wereld. Het zijn onderwerpen eh, waar ik me eh, nu bijna vier jaar eh, in het Europees parlement voor heb ingezet. Waar ik ook eh, kennis op heb opgebouwd, een, een plek vanuit waar ik kan werken. Dus hier eh, ja, ben ik gewoon eh, bezig en denk ik dat ik een bijdrage kan leveren. En het is, ja, dat is gewoon de plek waar ik werk. Maar is dat precies het antwoord op mijn vraag? Wat was ook weer je vraag? Waarom Europa? Nou nee, ja, mijn vraag is: denk je dat je meer in Europa in het Europees parlement kan bereiken dan in de Tweede Kamer? Ja, voor mij wel. Zeker bouwend op wat ik de afgelopen vier jaar heb opgebouwd. Ja. Oké. Okay. Um, nou ja, zijn naam is al een paar keer gevallen. Uh, Obama, die was ook uh, deze week in het nieuws. Want hij heeft. Ja, en dat is ook weer onderdeel van uh, uh, technologie en uh, internetvrijheden. Uh, Hij heeft uh, bijna China uh, de oorlog verklaard uh, op cyberniveau. Ja, dat was een opmerkelijk bericht uh, deze week. Opmerkelijk? Het was uh, bijna echt een oorlogsverklaring. Ja, en dat zien we uh, eigenlijk steeds meer. Hè. Cyber wordt overal genoemd. Het is ja. echt een hype. We, uh, want we moeten even uitleggen. Uh, China die heeft vanuit Shanghai... Naar men zegt. Uh, dat zegt Amerika, ja. Dat zegt Amerika. Uh, grote Amerikaanse bedrijven gehackt. En dan hebben we het over Apple, Google. Facebook is volgens mij ook gehackt. Ja, veel bedrijven, ook uh, overheden. Ook overheden. Ja. En uh, uh, Obama zegt van nou, dat is allemaal gebeurd door uh, zeg maar China. China zegt dat het niet waar is, maar in ieder geval, uh, Obama heeft nu gezegd van ja, zo kan het niet langer. Wij verklaren bijna de oorlog aan China. Ja, en we moeten denk ik even. Um iets dieper op die, uh, uh, die aannames ingaan. Hè? Dus Obama zegt, China heeft dit gedaan. En er wordt die, die cyberaanvallen worden teruggetraceerd naar één gebouw. Ja, uh, maar de vraag is met, met alles wat te maken heeft met cyberaanvallen... Uh, altijd, hoe weet je wie het nou echt gedaan heeft? Dus zelfs als het door computers komt die in dat gebouw staan, kan je nog afvragen of er nog verder iemand nee, even anders los, achter zit. Even los van het feit wie het nou gedaan heeft, even los daarvan. Ja. Hoe gevaarlijk is deze situatie? Een situatie waarin um, de belangen vergroten... waarbij een president van de Verenigde Staten een land als verantwoordelijke aanwijst... leidt tot spanningen tussen die landen. Maar er zijn ook mensen die zeggen... pas op, dat je niet een handelsoorlog of een soort koude oorlog... een soort He, uh, dreiging over en weer tussen China en Amerika over je afroept. Want de gevolgen daarvan, economisch gezien... maar ook uh, strategisch gezien, kunnen heel groot zijn. Kijk... Ja, maar Obama zegt van ja, luister... Uh, onze elektriciteitssystemen zijn uh, gehackt. Ja. Uh, onze watervoorziening uh, uh, is gehackt. Dat zijn essentiële onderdelen voor een land. Dus ja. ik kan me wel voorstellen dat die behoorlijk kwaad is... Ik kan me voorstellen dat er altijd bij een president en bij een overheid... hele zware verantwoordelijkheden liggen voor het beschermen van het land. En van de dat heet dan kritieke infrastructuur, wat je, wat je benoemt. Elektriciteit, ja. water, wegen, um, financiële diensten, et cetera. Um, ik denk dat weerbaarheid, dus bescherming van een land en een weerbare samenleving... ook heel belangrijk zijn met het oog op internet. Want iedereen gebruikt internet, iedereen gebruikt technologie. Dus iedereen moet ook een onderdeel zijn van... Uh, de bescherming van je veiligheden en je vrijheden rondom het internet. Maar het punt is, dat wat ook een risico is, is als... Je moet het snel uitleggen, want ik zie dat we nog maar een minuut hebben. Oh, ja. nou, uh, Oké, okay, dan zal ik het heel kort, ja. uh, kort houden. Ik schrik ervan. De, de, het lijkt wel alsof mijn wekker gehackt is... dat hij nou plotseling nog maar op één oh, minuut jay. staat. Nou, um, nee, het is belangrijk om het dreigingsniveau in de gaten te houden... maar ook om te kijken wie... Um, de reële dreiging hè, verzorgt of, of er mensen zijn die dat ook een beetje hypen. Er komen bijvoorbeeld ook heel veel cijfers uit bedrijven... die uh, veiligheidsoftware verkopen en die er belang bij hebben... om de dreiging heel hoog te maken. Dus het gaat erom dat je goed weet waar je je dreigingsniveau baseert... en dan ook weet hoe je je bescherming van je systemen uh, op orde hebt. Want het is natuurlijk ook zorgwekkend als als China dit gedaan zou hebben, dat het zomaar kan. Dus we moeten eraan werken om een weerbare samenleving te hebben... en ook oppassen dat we de angst niet groter maken dan nodig. Want tegelijkertijd is de vraag ook... wat is de reële schade maar goed, van die uh, aanvallen? Dan wil ik alleen nog weten, kunnen we vanavond nog veilig slapen? Jawel, <laughs> dat denk dus ik wel. Dan zal je nog een keer terug moeten komen om hier verder over te praten. Heel graag. Uh, Marietje Schaken, dank je wel voor deze uh, boeiende avond. En uh, wij zijn nog lang niet klaar. <laughs> Dank je wel. Dank